Velden met het NOS-journaal. De ME heeft ingegrepen bij een protest tegen de komst van een AZC... in de gemeente Molenlanden in Zuid-Holland. Bij een gemeenteraadsvergadering in Bleskensgraaf... stak een boze menigte zwaar vuurwerk af. De ME werd bekogeld met glas en stenen. Het protest begon rustig met een stoet van zo'n 150 auto's... richting de vergadering, maar in de loop van de avond... sloeg volgens regionale omroep Rijnmond de sfeer om. De burgemeester onderbrak de vergadering en stuurde de demonstranten weg...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 In Mexico wordt gezocht naar 23 mensen die afgelopen weekend zijn ontsnapt uit de gevangenis. Volgens de autoriteiten hadden gewapende mannen met een auto de poort van de gevangenis geramd. Het gebeurde tijdens een uitbarsting van geweld in het land nadat de leider van een van de grootste drugskartels ter wereld werd gedood. Daarop volgden wraakacties van kartelleden. Het dumpen van een walvisbot in de Oosterschelde was een verkeerde inschatting van de medewerker van Naturalis, zegt de collectiedirecteur van het museum in Leiden. Het bot was 16 jaar geleden tegen de regels in door een medewerker meegenomen. Het stond toen op de lijst om vernietigd te worden, maar de medewerker wilde dat voorkomen. Hij bewaarde het bot jarenlang thuis, maar besloot het uiteindelijk in het water te dumpen op een plek waar het zeker weer gevonden zou worden. Tegen de medewerker worden geen maatregelen genomen en wat er met het bot gebeurt is onduidelijk. Het weer droog met enkele opklaringen. Aan de kust en rond het IJsselmeer is er kans op dichte mist. En die blijft mogelijk lang hangen. Op andere plekken wordt het vandaag lenteachtig met veel zon en temperaturen tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht. If it's my soul and me. What I'm Zfm 106.9 FM In the twist of separation, you excel it free free. Can't you find your You, you see, I want, I want you, you back, but girl Oh, yeah I guess now it's time That you came back when Sometimes it doesn't stay